9 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Egypte wordt Mohamed el Baradei vanavond beëdigd als waarnemend premier. Zijn benoeming was woensdag al aangekondigd... nadat het leger president Morsi had afgezet. el Baradei werd internationaal bekend als directeur van het atoomagentschap van de VN. Hij kreeg voor zijn werk de Nobelprijs voor de Vrede. Hij staat bekend als liberaal. De moslimbroederschap is fel tegen zijn benoeming tot premier... en houdt morgen opnieuw betogingen tegen de interventie van het leger...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 In Amerika is een acht maanden oude baby overleden... nadat zijn moeder hem urenlang in de auto had laten liggen. Waarschijnlijk is de warmte het kind fataal geworden. Buiten was het meer dan 30 graden. De vrouw uit de staat Virginia ging ochtends naar haar werk... maar vergat de baby naar het kinderdagverblijf te brengen. Pas aan het eind van haar werkdag merkte ze dat het kind nog in de auto lag. Ze reed direct naar het ziekenhuis, maar het jongetje was al overleden. De 32-jarige moeder is gearresteerd en is aangeklaagd voor kinderverwaarlozing.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 Nogmaals goedenavond. De komende uur hebben we het over de aflevering van Andere Tijden Sport. Morgen over de bus van Sauna Diana. En we praten over de Formule 1 morgen op de Nürburgring. En er is nog hongbal Nederland. Taiwan nog steeds voorsprong voor Nederland. heel plezier. Nog steeds de 1-0-voorsprong, de magere voorsprong. Waardoor het spannend blijft in die gelijkmakende slagbeurt van de zesde inning zitten we. Maar Nederland speelt goed, komt steeds beter in de wedstrijd. Verdedigend gaat het goed met Mark Wel. Die zie je echt groeien in de wedstrijd. De linkshandige werper die zelf ook al aan de basis stond van twee 0, -0. En ook de, de, een dubbelspel kon opzetten. Waardoor er 2-0 viel aan de kant van de, de mannen uit Taiwan. En verdedigend loopt het verder goed. Eén foutje gezien van Daanchi. Dat liep goed af in het midveld. En aanvallend, de eerste vier innings was er weinig mooi te genieten, aanvallend gezien dan van het Nederlands team. Maar ze komen er langzamerhand ook doorheen bij pitcher Chang. Hij moet wat honkslagen incasseren. En in die vijfde beurt was het dus goed raak voor een punt. Dus Nederland lijkt op weg naar de finale. Ze moeten deze wedstrijd winnen om morgen die finale te kunnen gaan spelen. Nederland-Taiwan al eerder deze week, ook met Markwell op de heuvel. Toen kwam Nederland 2-0 achter... En daarna 3-2 voor op een goede klap van Engelhard, die ook vanavond uh, aardig speelt. En de wedstrijd werd uiteindelijk met 7-2 gewonnen. Of het zover komt vanavond, dat zullen we moeten zien af te wachten. Het blijft dus uh, maar een magere 1-0 voorsprong. Maar Nederland Leidt verdient in deze wedstrijd zesde slagbeurt 1-0. Goldplay met de speed of sound. Veel gedoe in de Formule 1 de afgelopen dagen... over klappende Pirelli's en coureurs... die dreigen de Grand Prix van Duitsland te boycotten. Aanleiding de vier klapbanden in de Britse Grand Prix afgelopen weekend. Maar de race morgen gaat gewoon van start met alle coureurs... want de Pirelli's bleven gisteren en vandaag heel. Vanaf de Nürburgring een bijdrage van Formule 1-verslaggever Louis Dekker. Hoewel een Grand Prix weekend natuurlijk draait om de race om de zondag, begint het evenement eigenlijk al op donderdag. Het is dan nog heel stil op het circuit. Er wordt niet gereden, maar de coureurs zijn er al wel. En door de gebeurtenissen vorige week, tijdens de Britse Grand Prix, de race met de klapbanden, was er aan gesprekstof geen gebrek. New rear tires this weekend. Are you confident that they're going to be safer than what we used at Silverstone last weekend? I no doubt. I mean, uh, Dit is I de no stem problemen. van de altijd mompelende Kimi Raikkonen, de koele kikker. I mean, uh, uh, uh, hij zei als eerste dat hij er vertrouwen in had dat Pirelli de problemen op tijd had opgelost. Raikkonen was ook de eerste die zei, ik race sowieso hier. Een bijzondere uitspraak, want de andere coureurs hadden net met elkaar overlegd... als er één band ploft, dan boycotten we de race, dan gaan we niet van start... Nou, het bleek allemaal niet nodig. In de vrije trainingen op vrijdag en in de kwalificatietraining vandaag bleven alle banden heel. En morgen start dus ook iedereen. Maar het neemt niet weg dat die banden het Formule 1 nieuws hebben gedomineerd. caterham coureur Guido van der Garde. Als je kijkt naar, naar, naar de veiligheid, is het natuurlijk uh, geluk van spreken dat er niks gebeurd is. Want, uh, als je ziet hoe die banden ploffen en waar ze ploffen, hadden ze best wel een zware ongeluk kunnen gebeuren. En, uh, Uiteindelijk hebben we daar massa mee en uh, het is goed uh, dat, dit, uh, dat dit nu daar gebeurd is en uh, dat, uh, dat Pirelli gelijk een, uh, een andere switch gedaan hebben naar, naar andere banden en meer veiligheid hopelijk. Hoe heb jij die Grand Prix op Silverstone beleefd? Want je merkt dat er van alles om je heen gebeurt, maar je hebt denk ik weinig gezien. Hè? Ja, je ziet redelijk weinig. Het enige wat je ziet is natuurlijk de twee safety cars die je kreeg en dan zie je veel van die, uh, van die stukken banden op het rechte stuk liggen. Uh, en dan weet je al hoe laat het is. En dan krijg je te horen ook nog op de radio van... Uh, je mag niet meer over de Körperstone en je moet dit en dat uh, mag je niet meer uh, doen. Dat is dat en op een gegeven moment uh, krijg je dat wel mee. Alleen achteraf als je dan de race ziet, dan denk je van... holy fuck, wat is, wat is er nu gebeurd? Je? Ben je ervan geschrokken? Nee, ik schrik niet zo snel. Formule 1-koreer schrikken sowieso nooit, hè? Nee, niet vaak, nee. Maar een leek een buitenstaander zou denken... Die 22 coureurs die zijn knettergek dat ze weer over de 300 km per uur gaan. Ja, tuurlijk, Maar ja, goed. Wij zijn ook een beetje gek. En, uh, en dat hoort misschien ook een beetje bij ons sport. Kun je uitleggen wat er is veranderd aan de banden? In principe zijn de voorbanden hetzelfde. De achterbanden zijn, uh, zijn anders. Normaal gesproken hadden ze een, een stalen constructie in de band. En nu hebben ze een Kevlar-constructie, een dubbele. Dus dat is beter voor de veiligheid en hopelijk uh, dat ze dan niet meer ploffen. Wat is het verschil? Staal, Kevlar? Het heeft te maken met de binnenkant van de band en uh, wat voor constructies da ze daarin doen. Uh, iedereen weet dat staal is. En Kevlar, dat is eigenlijk gemaakt van carbon, uh, wat ook onze chassis zijn. En dat is wat meer veiliger en dat, dat, dat breekt niet zo snel. Is de Nürburgring enigszins vergelijkbaar met Silverstone? Nee, Silverstone is echt een high-speed track. Dit is zeg maar meer medium, medium tot low-speed. En wat is in snelheid high-speed en medium en low-speed? Um, Silverstone is echt uh, hoge snelheden. Dan heb je gewoon bochten van uh, 200 plus. Een medium circuit is zeg maar uh, 160 tot 180. En een langzaam circuit is uh, ja, tussen de 100 en 140, zeg maar. Dus dat is een beetje het verschil. Het is maar goed hè, dat de Nürburgring geen Silverstone is. Anders dan dachten we toch weer aan die ploffende Pirelli's. Ja, maar dat moeten ze nu opgelost hebben. Plekken, stoeltjes zoals ze heten in de Formule 1... Die zijn enorm schaars. Er zijn maar elf teams. Er is plek voor 22 coureurs. Eén Nederlander heeft het al voor elkaar, Guido van der Garde. Maar er is er nog één die als een aasgier aan het loeren is. Hij deed al een test bij Red Bull. Het topteam van Vettel en Weber. Robin Freins. Guido doet een, uh, een, een goede job bij Formule 1. En, uh, ik, ik doe mijn best bij GP2 en ik zit er ook, ook al half in. Dus uh, hopelijk komt het goed. Hij raceert als een soort oproepkracht in de GP2. De klasse onder de Formule 1. En hij is testcoureur bij Zauber. Dat klinkt misschien prachtig, maar het stelt geen fluit voor. Ja, inderdaad. Ik ben reserve slash testrijder. Dus uh, dat heeft tegenwoordig eigenlijk ja, theoretisch gezien niet meer echt veel te zeggen. Omdat er een uh, testverbod is. Dus dat is een baan die eigenlijk niet bestaat. Je bent testcoureur en je mag niet testen. Nee, inderdaad. Dus uh, dan mag niet getest worden door het seizoen door. Omdat iedereen gelijk te houden. want uh, ja, test is ook uh, duur natuurlijk. En uh, ja, daarom zit ik nu veel bij Sauber. Ik trek er veel met de mensen om. En uh, uh, ik heb gewoon een, uh, een koptelefoon om te kijken hoe dat allemaal uh, te werken gaat. Ja, je loert natuurlijk op een kans. Ja, inderdaad. Iedereen weet wel dat deze sport veel geld kost. En um, iedereen weet ook dat ik geen geld heb. Dus we zijn steeds, steeds op zoek voor een uh, sponsor om mij te kunnen sponsoren. Het uh, is niet, niet echt gelukt. Ik heb het niet in de hand, dus ik moet gewoon rustig afwachten. We moeten even door de poortjes zijn. Want de Formule 1 is zwaar beveiligd. Luister maar. Kijk. Dat is high-tech. Je komt er hier niet zomaar in. Nee. Jij houdt natuurlijk de Formule 1 heel goed in de gaten. Want je aast op een plek. Wat vind je van het seizoen tot nu toe? Ja, die, die banden spelen wel een redelijk re re grote rol. Dat was al uh, twee jaar geleden zo, maar nu iets meer dan, dan die andere jaren. Maar... Het is nu geëscaleerd, hè? Vorige week in Silverstone. Ja, ja inderdaad. Met uh, vier klapbanden en ja... Uh, yeah. Kijk, zoiets mag eigenlijk niet gebeuren, maar dat is ook gebeurd met Michelin en met Bridgestone. Dus Pirelli moet nog uh, waarschijnlijk wel wat dingen leren over de banden zelf. Guido van der Garde klaagt veel. En de andere 21 coureurs ook. Over banden die eraan gaan, die er veel te snel aangaan. En opdrachten van het team, jongen doe rustig aan, want ze moeten heel blijven. En zo wil een coureur helemaal niet denken Nee, inderdaad. dat is ook wel bij GP2 zo. We moeten heel rustig aanrijden, anders hebben we na vijf ronden geen banden meer. Maar... Ja, hebben jullie hetzelfde probleem in GP2, zeg maar, de klasse ja, ja. onder de Formule 1? Ja, zeker. We hebben dezelfde banden als Formule 1. Dus uh, het is zoals het is. Je moet ermee leren leven. Het is verkeerd hetzelfde. En uh, ja, dus het is dus gewoon uh, gecalculeerd rijden. De dominantie van de band is doorgeslagen. Ja, dat zeker. Guido van der Garde is, zoals dat heet, een rookie in de Formule 1. Robin Freins komt helemaal net kijken. Maar er is ook een Nederlandse veteraan op de Ring. Mijn eerste Grand Prix uh, deed ik in 1989. Dit is wel zo'n een beetje mijn uh, 22e, 23e seizoen... dat ik me een beetje serieus met de Formule 1 uh, bezig ga. Autosportfotograaf Frits van Eldik. Een insider in de Formule 1. En bovendien iemand die wel eens te horen krijgt... dat hij zich even moet melden bij het opperhoofd van de Formule 1... Bernie Eckelstone, ook vandaag. Nee, er was nog een klein acrobietje, omdat er hitte uh, uh, te dagen met de spiegelreflexcamera's die wij fotografen gebruiken, uh, de, de hoogste kwaliteit video gemaakt kan worden. Wil je een beetje film hebben, dan uh, gebruik je uh, onze apparatuur. Dat vindt meneer Eckelstone niet zo'n heel fijn plan, dat er heel veel mensen hier rondlopen die in één keer kunnen filmen. En uh, de vraag werd gesteld, hoe kunnen wij voorkomen dat dat gebeurt? En dat is een heel lastig verhaal, want je kunt het eigenlijk niet uitschakelen op de camera's. Dus we moeten gaan op goed vertrouwen en de contracten die wij ondertekenen met de Formula One Management. Hij is bang dat iedereen straks met een mobieltje uh, de beelden kan uitzenden integraal. Bij wijze van, kijk, uh, voor veel geld worden de televisierechten verkocht. En uh, de, de broadcaster per land die wil graag zeker weten dat hij de enige is die Formule 1 kan uitzenden. Dus je zult in principe op YouTube ook geen Formule 1 beelden vinden. Uh, maar als iedere fotograaf in één keer in staat is om uh, de beste kwaliteit video te maken, dan uh, begrijp ik aan de ene kant wel dat zij uh, daar een beetje bang voor zijn. Aan de andere kant hoop ik dat ik ze vanochtend uitgelegd heb, dat het niet zo makkelijk is als dat zij het zich voorstellen. Ecclestone was... In het nieuws vandaag, want ja, vroeg of laat moest hij iets zeggen natuurlijk over die Pirelli's. En hij heeft gezegd, al die ellende in Silverstone met die klapbanden, ach, misschien moest het wel gebeuren. Misschien wordt de Formule 1 daar wel beter van. En hij sprak vervolgens onder meer over de dood van Ayrton Senna. Daar was de Formule 1 immers ook veiliger van geworden. Dat is nogal een vergelijking, hè? Dat is een, een, een, een, een hele stevige vergelijking. Maar Kort heeft, door de bocht misschien wel. Uh, het is natuurlijk een feit dat Formule 1 heel veel verbeterd is uh, na het ongeluk van Ayrton Senna. En uh, ik denk dat mensen zich ook realiseren dat uh, het spelletje leuker te maken uh, door middel van banden in de basis een leuk idee is. Maar dat het uiteindelijk wel nog steeds gaat om veiligheid en om uh, topsport. En uh, ja, ik moet zeggen, ik heb liever gevechten op het uh, uh, hoogste niveau. En ook op het hoogste niveau qua techniek en uh, dus waar het echt om de snelheid gaat. En het is natuurlijk leuk dat je als coureur ook moet weten hoe je je banden moet sparen. Maar het is niet de manier van Formule 1 die ik als ideaalbeeld voor me heb. Het heeft wel de hele week gedomineerd. Hè? Ja, vandaag kun je merken dat de coureurs er een beetje zat van worden van al die vragen over banden. Want ze willen nu gewoon denken aan de race. Maar niemand kan ontkennen vanaf afgelopen zondag dat het minstens tot gisteren heeft geduurd dat één zaak hier de paddock domineerde. Ja, dus moet je je afvragen wat vanuit het marketingoogpunt voor Pirelli dit bewerkstelligt. Aan de ene kant zal de knipseldienst overuren draaien, want ze hebben nog nooit zo vaak Pirelli in de media gezien. Aan de andere kant moet je je afvragen of het wel uiteindelijk de verkoop van banden bevordert. Ja, naamsbekendheid 100% imago aan barrels. Uh, ja, en dat is denk ik uh, waar uh, Pirelli niet op zit te wachten. Hè? En dus ook Formule 1 uiteindelijk niet. Maar het probleem is wel, ze zijn tot elkaar veroordeeld. Hè? Formule 1 en Pirelli Eén bandenleverancier betekent ook meteen één probleem als er iets misgaat. Een heel groot probleem. Ja, uh, het probleem is natuurlijk heel groot uh, op dit moment. En daarom denk ik ook dat het veel beter zou zijn als je gewoon twee bandenmerken zou hebben zoals in het verleden met Michelin en, uh, en Brifstone die elkaar de loef proberen af te steken, waardoor je dus een betere band krijgt... en uiteindelijk ook een niveau topsport in de Formule 1 op een hoger niveau krijgt. Het probleem is natuurlijk als Ecclestone of de rechterhand van Ecclestone... harde kritiek wil uiten op Pirelli, dan kan dat eigenlijk niet. Omdat ze niet kunnen riskeren dat Pirelli zegt, dan kappen we er maar mee. Want dan krijgen we Fred Flintstone auto's. Uh, ja, maar dan staat er vanzelf wel weer iemand op. En of dat dan Kumo is of Hankook of... Uh, Goodyear, Michelin, Bridgestone, uh, ik denk dat iedereen graag... Uh, kijk, Formule 1 is nog steeds in het rijtje Olympische Spelen, WK voetbal. De meest populaire sport mondiaal gezien. Dus als de een vertrekt komt er vanzelf een ander? Ik ben ervan overtuigd dat dit de ideale marketingmachine kan zijn voor jouw merk. Alleen dan moet je niet het resultaat hebben wat Pirelli nu heeft. De laatste woorden waren van Frits van Eldik, autosportfotograaf... en onbezoldigd adviseur van de Autosportfederatie VIA. Gideon van der Gaarden kon vandaag opnieuw geen pot te breken... in de kwalificatietraining. Hij start morgen als 21ste. Eén na laatste is dat. En het zat hem toch al niet mee. De Nederlander moest naar de dopingcontrole... en had een uur nodig om op commando te plassen. Ja, nee, dat bestaat al een paar jaar. En uh, we moeten zelfs een, een whereabout uh, invullen. Dus uh, waar je zit, waar je heen gaat... En dan moet, kunnen ze van, uh, van 6 tot 7 kunnen ze bij je aankloppen, s ochtends, of van 11 tot 12 bij je aankloppen. Dat is voor iedereen wel verschillend, dat, dat geef je gewoon zelf aan. Dus je bent een soort wielrenner, een soort Rasmussen? Ja, zeker. Dus uh, Je moet altijd zeggen waar je bent en waar je zit en, uh, en hoe het ervoor staat. Is daar een reden voor? Want bij wielrennen kan ik me dat voorstellen. Maar in de Formule 1, dat is een technische sport, toch? Ja, ik denk niet dat dat heel veel zin heeft. Ik denk dat niemand het, uh, dat, uh, dat spul aanraakt. Je hebt die beelden vaak gezien, hè? aan het eind van een tour etappe, dan worden de renners aangewezen, dopingcontrole en dan moeten ze enorm drinken. En soms duurt dat wel anderhalf uur, twee uur, nog langer, want het lichaam is juist helemaal leeg. Ja. Hoe ging dat bij jou? Ja, ook. Ik moest ook een uur wachten hè, en drie, uh, drie flesjes water drinken. Tanken. Ja, eigenlijk wel. Maar weet je, het is, je zit nog een beetje met Adeline vanaf de, de, de kwalificatie, kwalificatie. En dan, ja, dan, dan is het niet makkelijk om in één keer uh, klaar te staan en uh, te gaan plassen. Nee, plassen op commando. Dat kan niet iedereen. Nee, dat schiet niet op. Want er wordt ook nog om je rug gekeken en uh, hoe je het doet. Dus ja, uh, dat is niet echt... Uh... Ja, pottenkijkers erbij. Ja, dat moet hè. Dat omdat je dan uh, niks, niks erbij kan doen of weet ik veel wat. Dus uh, het is protocol. met de Look of Love. Hoe is het met het Nederlands honkbalteam tegen Taiwan, Theo Gaat nou, Nog steeds goed in de zevende slagbeurt uh, bracht Taiwan bij de stand 1-0... een pinchhitter uh, bij de plaat. En uh, die kwam meteen door met een uh, tweehongslag op Markwell... onbereikbaar voor de velders van Nederland. En uh, dat betekende een man in scoringspositie dus. En toen kwam Kuo aan slag, die de bal keihard raakte... en uh, op het lichaam van Markwell sloeg... die precies in de baan van uh, de geslagen bal stond... stond. De bal met moeite wist te controleren en hem toen naar het eerste honk gooide voor de belangrijke derde nul. Zodat Taiwan blijft steken op nul en Nederland nog steeds die 1-0 voorsprong. Koestert met inmiddels weer in de achterslagbeurt. Marco Michael een belangrijke rol vanavond, de tweede honkman op het eerste honk. Door een fout aangooi van de derde honkman op de eerste honkman. kon Duursmaar het uh, tweede honk bereiken. Daar staat hij nu. En uh, Boekhout is nu aan slag. De man, uh, de catcher. Uh, normaal bij Neptunus. Die, die niet gelukkig is aan slag vanavond. nog niet op de honken geweest is. zou Duursmaar verder moeten helpen. met een bunt, met een opofferingstikje. Dat is de bedoeling. Maar hij slaat hem uh, naast de lijnen. zodat uh, Duursmaar terug moet naar de tweede honk. En die pitcher Chang. Zijn weer moet gaan concentreren. Hij heeft al even bezoek gehad van zijn coach. Ik denk dat uh, zijn uh, dagen geteld zijn dat Chang eraf gaat. En dat hij de wedstrijd niet mag afmaken. Want Nederland voert de druk op. Het is nog steeds maar 1-0. Maar het duurt maar op het tweede honk in scoringspositie. In de slotfase van deze wedstrijd is een lekkere voorsprong voor Nederland. We gaan zien hoe het verder af gaat lopen. Straks tussen 10 en 11 veel Tour de France, maar we gaan nu ook al praten over wielrennen. Uh, terug naar de jaren 80 en 90. Uh, want Andere Tijden Sport gaat de, deze weken van de Tour ook over wielrennen. En die aflevering van Andere Tijden Sport gaat over hoe een bordeel de Tour binnenrijdt. Uh, over de Sauna Diana Wielerploeg en het dubbeldekken van een sexclub die in de Tour terechtkomt. Hier in de studio, Eddie Bouwmans, de bekendste profrenner die de Sauna Diana Ploeg voorbracht. Goedenavond, Eddie. Goedenavond. Hoe oud was je eigenlijk toen je bij die ploeg uh, kwam? Uh, twintig, denk ik. En uh, twintig? Nou, dat is net volwassen, hè? <laughs> ja, <laughs> zeker in die tijd. <laughs> was je toen al bij Sauna Diana geweest, of niet? Nee, nee, nee. nee. <laughs> dat niet. Um, waarom koos jij voor die, uh, die ploeg van Sauna Diana? Nou, ik had eigenlijk niet veel te kiezen. Uh, ik, uh, ik was twee jaar amateur geweest, tegenwoordig heet dat uh, belofte... En uh, ik wilde hogerop en uh, Sauna Diana was de enige mogelijkheid uh, nog voor mij om in een, in een uh, continental team uh, te komen. Tenminste, de, ja, zo heet het tegenwoordig. En uh, ja, de betere uh, amateurteams die, die waren al gevuld en die hadden geen interesse in mij. En, uh, zij wel. Ja. Dus hoe kwam ik daar terecht. Ja, Sauna Diana was een, uh, een bordeel uh, in Zundert. Uh, is het nog steeds, geloof ik, hè? Ja, uh, in, in Zundert. Ja. Uh, wat vonden je ouders ervan, dat je voor een bordeel ging rijden? Nou, die, uh, die wisten in eerste instantie niet uh, <laughs> dat het dat was. het betekende. <laughs> maar... Uiteindelijk eh, ja, had ze er niet zo, niet zo moeite mee. Nee, die, die, uh, die aflevering van morgen, Andere tijdens Sport... gaat natuurlijk over uh, het feit dat het uh, uh, van Sauna Diana een, een bordel was. De sponsor was. Maar uh, die ploeg had ook een grote dubbeldekkerbus... met pikante afbeelding op de zijkant. Uh, aan bussen deden ze toen nog helemaal niet. Sauna Diana was de eerste ploeg. Daarover journalist Peter Ouwekerk. Voordat de bussen er waren, waren de ploegleidersauto's en die zijn er nog steeds. Maar renners werden vervoerd in ploegleidersauto's voor zolang ze niet op de fiets zaten. De renners zaten uit te zweten en uit te stinken na die 6, 7 uur dat ze op de fiets hadden gezeten. Dat heeft toch wel tot ontluisterende taferelen af en toe geleid. Peter Auerkreeg was dat. Uh, uh, uh, dat kunnen we ons helemaal niet meer voorstellen. Want tegenwoordig zie je bij de Tour die, die hele grote bussen... waar die renners meteen in verdwijnen. En uh, waarvan de deur meteen dichtgaat. Uh, vertel eens hoe dat in jouw tijd ging. Ja, precies zoals uh, Peter het zegt. En eigenlijk uh, gaat het nu nog zo. Tenminste in de, in de lagere categorie. Ja, ik heb twee kinderen die fietsen. En uh, dan is het ook in de, gewoon in de auto omkleden. En uh, je auto is eigenlijk je, je bus, je, je touringcar. En dan zitten je fietsen in, de tassen... Er volgde ooit een hond erbij. Maar ja, in, in het hedendaagse profielrennen dan kan dat gewoon niet meer. Nee, maar toen blijkbaar nog wel. Toen uh, was het halverwege jaren 80, uh, 90. In uh, begin jaren 90 ook. Want uh, ja, ik werd. Uh, na, na dat uh, jaar zou jaren dus beroepsrenner bij, uh, bij de ploeg Post. En uh, Post die wou er gewoon niet aan. Dus we, ik ging eigenlijk gewoon uh, terug. Post wou er niet aan, nee. want uh, iedereen zag wat, wat Sauna Diana met die bus deed in het, uh, in het peloton. Uh, namelijk de renners meteen opvangen en, en van behoorlijke kleren voorzien. Ze, ze, ze hadden zelfs een bad, geloof ik, in die bus. Hè? Er zat ook een bad in. <laughs> ja. Ja. Maar post zag dat helemaal niet zitten. Nee, zo zei, van in mijn tijd deden we dat nu ook niet. Ja, precies. Dat was eigenlijk zijn, uh, zijn gedachte erachter. En uh, ja, ik, ik had het een jaar ervaren en ik ben ermee naar Oost-Duitsland geweest. Want ja, toen was, had je nog, was het laatste jaar. Uh, van, van de DDR. Ja. En uh, ja, het was, was gewoon... Uh, eigenlijk ondanks dat die bus uh, een oude dubbeldekker was... De, dat hij maar 80 liep... was het toch gewoon uh, heel uh, ontspannen. Ja. En, en uh, ja, dan word je beroepsrenner... en dat is natuurlijk wel hetgeen waar je van droomt. Maar dat je dan een keer weer... Uh, lang op straat je eigen staat om te kleden... En voor als je naar je hotel rijdt, ja, dat was, was weer eigenlijk ongewoon voor me. Ja, dan deed je een droog shirt aan en je, je droogde je wat af en dat was ja, het. Ja. Ja, meer uh, kansen, ja, ooit wat was er dus, uh, <laughs> een klonje. Een, een water eigenlijk met een, met een geurtje waar jij je, je dan mee kon wassen. En vooral bij grote koersen, zoals de, onder andere de Tour, duurde het soms nog wel even voordat je in het hotel was, natuurlijk. Ja. Absoluut. Ja. Uh, je bent niet puur voor die bus bij Sauna Diana gaan rijden, hè? bij die ploeg? Nee, nee, puur voor het programma en uh, ja, met de wetenschap... dat ik mij daar verder kon ontwikkelen. En, en ja, de kans er was dat ik daardoor dan uh, beroepsrenner zou kunnen worden. Ja. Kan jij nog herinneren wie er op dat idee gekomen was... bij Sauna Diana, van die bus? Nee, ja, ze hadden die bus al, uh, al voordat ik daar kwam. Ze hebben hem niet gekocht omdat ik daar kwam. <laughs> Want... Uh, nou ja, de, de, de familie Simons, uh, die eigenaar waren... die hadden uh, drie kinderen en twee die, uh, alle drie fietsten. En uiteindelijk uh, werd Jan als eerste beroepsrenner. En Jan heeft ook de toer gehaald nog, hè? Ja, ja. ja. en uh, ja, zij gingen als eerste wat nu heel veel mensen doen... kennissen van me doen het ook. Die gaan met de camper uh, de, de toeren volgen uh, gedurende drie weken. En zij deden dat met die, uh, die toerenkar. Ja, toen langzaamaan uh, ja, werd het idee alsmaar beter... En, en het werd goed ontvangen en vervolgens ging... Uh, ik meen de ploeg van uh, Greg LeMond, uh, ADR, die, die hebben hem toen gehuurd... en het jaar daarna heeft Quickstep hem gehuurd. Het dus ja, sloeg train... goed aan. En, ja, en, ja, de meeste ploegen zagen het wel zitten. Wat, wat was er speciaal aan die eerste bus? Kan je dat nog herinneren? Ja, dat die rammelde en niet snel was. <laughs> Verder, ja, er zat niet veel luxe in. Het was gewoon uh, de echte stoelen zoals je denk ik nog uh, in, in Londen ziet en in zo'n bus... En uh, ja, bovenin was dan uh, het bad gemaakt en uh, ja, daar kon je na de koers even je eigen opfrissen. En een keukentje zat erin, er werd uh, door, door moeder Simons uh, eigenlijk bijna dagelijks pannenkoeken gebakken als dat nodig was. Ja, ja Moeder Simons, Corrie heette ze, ja. en Frans Simons, dat waren de, de eigenaren van eerst Sauna Diana uh, uh, en, en later die bus dus. Uh, hoe belangrijk zijn die eigenaren voor die ploeg geweest? Ja, heel belangrijk. Zij hebben, ja, onlangs heb ik dus na deze aflevering eens gemaakt, of tijdens, heb ik met, met Jan gesproken. En ja, hij zegt: ja, Ik snap het niet dat Spa en Sma dat gewoon al die jaren hebben kunnen doen. Elke week naar de koers en, en met, met andere mensen kinderen bezig zijn. En ja, daar hebben ze zoveel plezier aan beleefd. Maar ja, zegt hij zegt: Ik zou het zelf niet kunnen doen. Nou, en Jan heeft, heeft ja, ik meen geen kinderen, maar dan nog. Blijkbaar werd er goed verdiend in het bordel toen. Ja, misschien, misschien was dat. Maar ja, ik denk dat het, ondanks dat je goed verdient... ja, je moet het gewoon leuk vinden. Anders ga je dat niet doen, week in, week uit, in het weekend... Ja. met zijn bus op stap. Laten we ook even horen hoe journalist Peter Ouwekerk denkt... over het belang van Corrie en Frans Simons voor de wielersport. Iemand is ooit begonnen met een derailleur. Iemand is ooit begonnen met de helmen, enzovoort. En zij zijn begonnen met de bus in de, in de tourpelotons... en in de wielerkaravaan te brengen. En dat is, een, uh, ja, dat is eigenlijk een, een heel belangrijk moment geweest in, uh, in de wielersport. Dus wat dat betreft moeten we eigenlijk de Franse Cordy Simons trofee... moeten we maar gaan instellen, gesponsord door Sauna Diana. Ja, dat is een goed idee, hè? Ja, zeker een goed idee. <laughs> ja. uh, uiteindelijk ben je maar een jaartje bij die ploeg gebleven van Sauna Diana, want... Ja, ik werd dus na dat eerste jaar al... Uh, re ja, reed ik dus niet goed dat ik een contract afdwong... En, uh... Ja, dat was dus uh, wel ja, een goede zet van me om daar naartoe te gaan en uh, daar die door, doorstap te kunnen maken. Ja, en de Diana-ploeg hield zelf ook op, geloof ik, hè? Ja, of misschien... Ja, die zijn er een jaar doorgegaan en uh, toen zijn ze inderdaad gestopt. Ja, um, jij ging naar Panasonic ja, en toen kon je weer gewoon in de auto omkleden en niet ja, in de bus. Ja, ik heb drie jaar uh, bij post gezeten toen we, dat we in een auto zaten. En uh, ja, toen het derde jaar was het dan historisch. toen wilde hij dan nog wel aan een Renault Espace. Ze was toch al een, een hele verrijdgang. Een iets grotere, waar je en, iets meer ruimte had om je om te kleden. Ja, en daarna bij, uh, bij Raas uh, ja, was dan wel een bus aanwezig. Ja, ben je nog vaak langs geweest bij de familie Simons? Nee, dus eigenlijk, ja... Je bent druk uh, met, met, met het fietsen. En tijdens die fietsencarrière, ja, als ik hun zag staan, dan stopte ik altijd. Ja. Maar uh, ja, daarna eigenlijk niet. En ja, je komt in een andere wereld, het moment dat je stopt. En uh, ja, dan... dan verwateren die contacten te snel. Ja, uh, je zei het al, ze hebben daarna gereden voor TVM, voor GBMG, het team van onder andere Johan Menseeuw en uh, Mario Cipollini, uh, ook nog voor het team van uh, manager Patrick Lefevre. Ook Die was diep onder indruk van de familie Simons. Rensen waren zo depressief, met zo'n hout uit. Ze durfden niet te eten. En dan kwam uh, Conny met het uh, idee om pannenkoeken te bakken de hele ploeg naar de bus, allemaal pannenkoeken sfeer werd direct, sloeg zo om. Cipollini vond het uh, ontzettend leuk en begon te lachen en te vuiven ja, dat komt toen. Als ma. Zal ma. er in Toen heeft de familie Simons en Corrie in het bijzonder natuurlijk uh, ons gered, denk ik. Pannenkoeken, dat was iets wat jij dan ook noemde meteen. Ja. Dat is iets wat iedereen zich herinnert, heeft, Ja, ja, En dat keukentje, daar werd, ja... Bouillonsoep gemaakt en, uh, en pannenkoeken. Dat is ook een snel gerecht natuurlijk. En voor wielrenners goed. Dus ja, uh, veel wielrenners hebben dat ook graag. Ja. Uh, er stonden ook uh, ja, half blote dames op die bus uh, uitgebeeld. Uh, wat was de reactie in het peloton? En bij het publiek? Uh, Jaloezie. <laughs> <laughs> ja, ja, voor degene die niet in, die, in dat team reed, ja, die, die hadden altijd maar de, de, de prangende vraag: van, uh, zitten er ook meisjes in de bus? Ja, dat hebben we altijd uh, ontkend. Die, ja, vanmorgen <laughs> gehouden. <laughs> ja. Uh, jouw vrouw zit verderop in de studio. Ik weet niet of je het nu wel wilt vertellen. <laughs> nou, uh, ze, ze zijn er nooit in gekomen. <laughs> ze... nee, nee. Um, jouw groot succes uh, heb je eigenlijk behaald bij je eerste Tour de France. Hè? Ja. Toen je als veertiende en, en uh, uh, toekomstrenner verrolderd uh, werd. Ja, klopt. Uh, en daarna in je profcarrière? Daarna heb ik nog een uh, rit gewonnen in, uh, in het criterium internationaal. In uh, de Dauphiné. Uh, uh, de klassie klassiek des Alp gewonnen, die uh, ja, bestaat helaas niet meer, maar dat was wel een, uh, een uh, moordende klassieker. Je bent in 1997 gestopt met uh, wielrennen, maar uh, althans met zelf rijden, wat, wat ben je daarna gaan doen? Daarna ben ik uh, de interieurbouw ingegaan. En uh, inmiddels heb ik uh, al ruim 12 jaar uh, met een compagnon een bedrijf. Met, uh, met tien mensen. En uh, een aantal jaren terug heb ik nog een, een damesteam uh, mede opgestart. De sponsor is ermee gestopt, dus daardoor is het team ook uh, gestopt. En ik heb twee uh, kinderen die, uh, die zelf nu bij de Nieuwelingen rijden. En uh, ja, daarnaast ben ik nog importeur van een, uh, een Italiaans fietsenmerk. En uh, ja, dat is hetgeen wat ik me bezighoudt. Twee kinderen die rijden, uh, allebei jongens. Ja. Komen die terug naar de Tour? Ja, tot op heden is het nog geen Nederlander gelukt om weer witte trui te winnen. Dus iemand zal hem... Uh... De volgende bouwman te Je Volg je de Tour op het ogenblik? Ja. Zoals ieder ander of intensiever. Ja, ik weet niet hoe ieder ander hem volgt. Maar uh, ik denk als je zelf hebt gereden dat je hem toch altijd wel weer iets anders volgt dan, uh, dan, dan gewoon een supporter. En wat vind je ervan? Ja, het is vandaag al behoorlijk in de plooi gelegd. Uh, dat is na, na een week koers uh, ja, wel jammer. Want? Uh, nou ja, ik zie liever strijd tot de laatste dag. En je uh, denkt niet dat dat terugkomt? Ik hoop het wel, maar uh, het, zal, het zal niet gemakkelijk worden voor de concurrentie. Oké. Okay. Uh, bedankt voor je komst, uh, Eddie Bouwmans, uh, om te vertellen over uh, de bus van Sauna Diana. Uh, dat is het onderwerp morgen van Andere Tijden Sport. Morgenavond om kwart over tien op Nederland 1. Uh, dan nu Hongwal, Nederland tegen Taiwan. Theo Plachard. Achtste slagbeurt. 3-0 voor Nederland. Het uh, Taiwanese team bezwijkt een beetje onder de druk van uh, Nederland. Uh, en maakt zelf de fouten. En Nederland profiteert daar goed van. Hoewel uh, ook een prachtige, merkwaardige hongslag van Roelie Henrique. Die in het team gekomen is uh, over het eerste honk heen. En met een bad hop. Duursma in eerste instantie in staat stelde om de 2-0 te scoren. En net een merkwaardige situatie met een tik van Kemp... die eenvoudig verwerkt kon worden leekerd door de eerste honkman. Maar die stond een beetje te stuntelen en te graaien. En Kemp met een snoekduik op het eerste honk kwam daar binnen. En uh, belangrijker nog, het was uh, Henrique die het uh, de derde punt kon uh, aantekenen voor uh, Taiwan. Taiwan dat nu een uh, einde maakt aan deze slagbeurt voor Nederland... met een nieuwe werpen erop, Cheng. Hij vervangt Chang... Het is niet echt een verbetering, maar Nederland heeft misschien het beslissende gaatje geslagen nu in die achtste slagbeurt. 3-0 voorsprong, maar het is Taiwan dat straks nog de laatste slagbeurt heeft. Zet u de MUZIEK S'y asseoirs sur le bord du quai. Pour voir les vagues venir. Et en s'en aller. S'en aller. Restez les Radio 1-cd van de Belgische zangeres Axel Red uh, Zetunfil. Veel Nederlanders zullen dit weekend richting Duitsland trekken... om de Formule 1 op de Nürburgring te bezoeken. Ook Jos Verstappen is daar, samen met zijn zoon Max. Hij is nog te jong voor zijn rijbewijs, Max dus... maar hij is al met zijn toekomst bezig. De kerstverse Europees kampioen Karting... laat dit weekend zijn gezicht zien bij de verschillende teams. Uiteraard onder begeleiding van zijn vader. Een bijdrage van Louis Dekker. De Nürburgring die ligt betrekkelijk dicht bij Nederland. Je rijdt er vanaf de grens zo in een uurtje naartoe. En dus is het niet zo gek dat veel Nederlanders hier hun gezicht laten zien. Op de tribune, maar ook in de paddock bij de pits. Zoals de familie Verstappen, vader en zoon. Ex-Formule 1-coureur Jos en misschien wel toekomstig Formule 1-coureur Max. Hoe is het? Goed, heel goed. Dag Max, zal ik beginnen met gefeliciteerd? Ja, dat kan je. Het is een week te laat, maar toch... Ja, van de vier uit het Europese kampioenschap karten hebben we gewonnen in de hoogste klasse, in de karting. Hey, het gaat ontzettend goed. Hey, als ik daarna kijk, dan hebben we een heel, heel goed jaar achter de rug. Hard aan poten, maar wel top. Ja, karten. Karten waarvan altijd werd gezegd en nog steeds wordt gezegd... als je in karting goed bent, dan kun je een paar jaar later zo de Formule 1 in. Ja, natuurlijk. We gaan naar vier kijken en met mensen praten voor de toekomst. Ja, want nu ben je 15? 15. Dus je hebt nog een tijdje. Ja, zeker. Wanneer debuteerde Raikon? Hoe oud was hij? 18, geloof ik? Ja, maar dat was al vroeg. Dus uh, ik denk dat we wel alle tijd hebben. Wat jammer hè, dat hij nog maar 15 is. Want er komt toch een mooi stoeltje vrij in de Formule 1? Ja. Bij Red Bull. Gelukkig nog maar 15. Dus we kunnen, we kunnen het nog uitstippelen allemaal. En uh, we kunnen hem voorbereiden. Ja, het is moeilijk genoeg om de juiste keuzes te nemen en uh, de juiste richting in te slaan. En heel belangrijk om dat wel goed te doen. Hè? Want ik kan me nog herinneren het begin van de carrière van Jos Verstappen. Als een co-mate. De eerste, de eerste twee jaar waren heel goed. Maar na, daarna misschien te vroeg in een groot team gegaan. Maar ja, daar hebben we wel van geleerd. En, uh, Wijsheid achteraf. Het zal, af, uh, ja. Kijk, het zal moeilijk genoeg zijn om tot daar te komen. Maar ik denk wel dat Max uh, de kans moet uh, krijgen om, uh, om zich te ontwikkelen. En dan denk ik dat een hele grote toekomst uh, voor de boeg heeft. Ben je op dit momentje aan het voorbereiden op de stap na karting? Natuurlijk, ja, uh, ik kijk er wel al naar uit. En, maar ja, ik concentreer me ook nog gewoon op, uh, op het karten. Want dat is voor mij nu het belangrijkste. En uh, ja, vanaf daar zien we wel waar we naartoe gaan. Ik denk waarschijnlijk nog een jaar karten. Niemand zoveel als dit jaar, want dit jaar was gewoon heel druk. Met uh, drie verschillende klassen. Maar... Uh, en dan ook langzamerhand meer gaan testen in een auto. En het doel? Als je vier, vijf jaar ouder bent? Formule 1 natuurlijk. Ja, dat zat erin, hè? Ja, zeker. De paplepel. Ik doe mijn best. Ja. Wanneer heb je dat besluit genomen dat dat het zou moeten worden? Nou ja, ik denk toen ik 6 of 7 was, was dat altijd al mijn doel geweest. Jullie zijn hier allebei te gast op de Nürburgring bij het Lotus-team. Daar hebben we veel contacten. Uit het ja, verleden. Contacten hebben we overal wel een beetje. Maar we zijn, ja, we zijn al een tijdje bezig met Lotus... Maar verder is niks aan de hand. Voor wat het waard is, want wie zegt dat Lotus over drie, vier jaar nog bestaat? er staat ook te koop. Daarom. Nee, daarom. Kijk, zeker in deze tijd. Het is moeilijk genoeg voor elk team om het hoofd uh, boven water te houden. Ja, ze hebben ons hier uitgenodigd. en uh, We ja, hebben met top. ze gepraat, maar we praten met meerdere mensen. Dus alles is nog open. Nou ja, ik ken uh, Erik Bouillet. Daar heb ik al uh, geruime tijd contact mee. En, uh, de teambaas van Lotus? Ja, en... Uh, we moesten nog even wat doorspreken en vandaar dat ik even hier ben. Ik had tijd dit weekend en het kwam uit, dus vandaar dat ik hier ben. Ja, een uurtje rijden denk ik? Ja, anderhalf uur. Klinkt goed hè? Ja, hopelijk uh, dat ik er later ook in kan rijden. Uiteraard als je wil dat je zoon in de Formule 1 terechtkomt en dat is het keiharde doel, dan hou je de sport goed in de gaten. Wat vind je van het seizoen tot nu toe? Ja, bandenverhalen al... Uh... Ja, ja, ja, dat is ook zo. Ik bedoel, af en toe slijten ze heel hard. Af en toe ontploffen ze. Dus, uh, de banden bepalen het verloop van de race. Ja, de coureurs klagen. Ik, ik, ik begrijp het wel een beetje. Om, ze slijten hard. Na twee ronden glijden ze alle kanten op. En dat is voor een coureur natuurlijk niet zo fijn. Want die willen eigenlijk banden hebben waar ze 20 ronden achter elkaar volle honderd kunnen pushen. Dus... Uh, dat begrijp ik wel. Heb jij het in jouw Formule 1 tijd meegemaakt dat een teambaas zei in je oor... Jos, rustig eraan, want de banden houden het niet. Want dat is nu schering en in inslag. Ja, nou, dat heb ik niet meegemaakt. Dus, uh... Kijk, aan de andere kant is het ook een verhaal. Uh, het moest allemaal spectaculairder. Er moest meer ingehaald worden. De spanning moest terug. De spanning moest terug. De FIA-WO-banden die harder sleten, waardoor er meer ingehaald. Dus het is ook een beetje... Hoe ver is dat Pirelli zelf? Dus ja, dan vind ik het altijd moeilijk om, om één iemand de schuld te geven. Wat dacht jij toen je de klapbanden vier op rij zag? Ja, dat moet niet kunnen. Ja, dat kan je ook wel zeggen. Maar aan de andere kant, er zijn ook teams die de nieuwe banden hebben tegengehouden. Dus er is overal wel iets van te zeggen. Formule 1 is politiek, hè? Ja, heel veel politiek eh, heeft daarmee te maken. En achter de schermen. Dus. Slangenkuil. Ja, nou dat is het ook. En dat maakt het natuurlijk heel moeilijk. En dat maakt het heel interessant. En dat maakt het mooi. En... Maar niet altijd makkelijk voor de, voor de rijder. Volg je de Formule 1 op de voet? Ja, als ik tijd heb wel, Meestal vallen... Ja, sommige wedstrijden vallen wel samen. Dus kan ik kan op zondag gewoon niet kijken, want dan ben ik zelf heel druk bezig. Maar als ik tijd heb, dan kijk ik zeker. Wat vind je van het seizoen tot nu toe? We zijn ongeveer op de helft. En dit weekend en afgelopen weekend ook draaide het maar om één ding. Om de banden. Om de ja. Pirelli's? Uh, ja, ik vind het wel jammer van de banden. Het is toch iets te snel dat ze slijten. En dan een silverstone met die klapbanden. Dat mag natuurlijk niet gebeuren. Nee, want dat was echt vier keer het oog van de naald. Hè? Ja, Ik heb niet precies gezien hoe, maar omdat ik zelf een wedstrijd had. Maar het uh, ja, mag gewoon niet gebeuren. Er wordt ook veel geklaagd door de coureurs. Die zeggen eigenlijk al drie jaar op rij, die banden die bepalen veel te veel het verloop van de Grand Prix. Formule 1 coureur wil je worden om vol gas te rijden. En de banden, ja, ja, tuurlijk, het gaat nu om het manager van heel houden, et cetera. Ja, dat is toch jammer. Kijk, natuurlijk een beetje de heel houden. Hè. Dat moet toch kunnen, want je moet netjes kunnen rijden. Maar je moet toch ook eh, zeker de helft, meer dan de helft van de race kunnen pushen, lijkt mij. Heb je het idee dat we nog een spannend restant van het seizoen gaan krijgen? Of is Wettel gewoon keihard op weg naar de vierde titel op rij? Nou, die kans is natuurlijk zeker aanwezig. Uh, zoals het er nu uitziet zijn ze wel snel. Maar vergeet ook niet, hij heeft ook uh, de beste auto. Hij doet het absoluut goed. Maar we zullen zien, misschien komt Mercedes nog sterk opzetten. Wie weet. Hamilton, Rosberg. Ja, ik vind Rosberg ook heel goed. Ten opzichte van Hamilton had ik niet verwacht. En ik vind gewoon de snelste mag winnen. Maar... Op Silverstone werd er op een bepaald moment gejuicht Toen Vettel uitviel. En dat was geen chauvinisme, dat was vooral een zucht van verlichting van hè, anders werd die voorsprong in het kampioenschap voor de drievoudige wereldkampioen wel erg groot. Ja, dat kan ik ook wel begrijpen. Nou, want ja, de laatste drie jaar was je eigenlijk toch. Je wist al een beetje voor wie kampioen werd op een gegeven moment. Vroeg of laat gaan we daar ook over klagen. Hè? Hij wordt te dominant, dat wordt vervelend. Dat kom je ook bekend oh, dat voor. Dat is ook zo, he? dat is ook zo. Absoluut. Het is aan de teams en aan de coureurs om daar verandering in te brengen. Dat, dat hou je toch wel. Ik bedoel, ze hebben allemaal de, de juiste mensen op de juiste plek. En dan heb je dat. Maar over een jaar of vier, vijf wordt alles anders. Ja. Want dan ja. komt de heer verstappen. Ja. Proberen we te veranderen. Hè? En dan zullen we nog eens wat zien. Dat hoop ik. Ja. Sport en muziek op Radio 1. LOS langs de lijn.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 Didn't already have And cause never was the reason For the evening Or the tropic of Sir Galahad So please believe in me When I say I'm spinning round, round, round, round Smoke glass stain That he didn't, didn't already have And cause never was a reason for the evening Or the topic of Sir Galahad met Tin Man. Het Nederlands honkbalteam moet winnen van Taiwan... om de finale van morgen tegen Cuba te halen. Hoe ver zijn ze, Theo Plejaar? Nou, het lijkt een kwestie van tijd, Ronald. Uh, voordat we zeker weten dat het Nederlands team die finale gaat halen. Want uh, de, het Nederlands team, onder leiding van Steve Jansen... leidt nog steeds met 3-0. Nederland heeft nu zijn uh, laatste slagbeurt uh, verbruikt. Heeft daarin uh, niet weten te scoren. En het is nu dus uh, nog één keer uh, Taiwan dat aan de slag komt... Ik ben benieuwd wat coach Steve Jansen doet. Hij laat inderdaad Markel staan. Dat was mijn vraag. Zou hij hem eraf halen of zou hij een close-up op de heuvel zetten? Maar ik denk dat hij goed besluit neemt. Markman zit goed in de wedstrijd. Heeft veel acties gemaakt. Belangrijke nullen gemaakt. En heeft ook nog niet al te veel ballen gegooid. Zodat hij deze wedstrijd zou kunnen moeten beëindigen. In het voordeel van Nederland. Nederland leidt met 3-0. En zoals het er nu uitziet. titelverdediger Taiwan gaat onttronen. En dat zou opnieuw een uitverkocht huis betekenen. Morgen weer 32 3300 man hier. Want de finale tegen Cuba is natuurlijk de droomfinale. Maar het verhaal van de huid en de beer en zo, laten we dat nog even afwachten. Nederland leidt wel comfortabel en nog minimaal drie man aan slag voor Teuban. Na de derde dag van het Frans Open in Parijs... we hebben het over gaan Graham McDowell en Richard Stern aan de kop. Ze staan op 208 slagen. Dowell na een rondje van 70 en Stern na een rondje van 71. Drie spelers staan op min 4. Uh, Fabrizio Zanotti, die als leider aan de dag begon... verdween met 78 naar de 28ste plaats... en Joost Luiten en Robert-Jan Derksen daalden beide... met een ronde van 73 naar de 33ste plaats. stad met Circles. Nog één uur langs de lijn rest ons zo na het NOS-journaal van tien uur. En in dat uur natuurlijk heel veel Tour de France. Tot zo.